De Heksenvlag In een kasteel in Schotland wordt in de torenkamer een bijzondere vlag bewaard. Die vlag is al meer dan 500 jaar oud. Hij is gemaakt van gele zijde en geborduurd met kleine rode motiefjes. In de 14e eeuw, meer dan 600 jaar geleden, werd op dit kasteel een jongen geboren. Hij was de eerste zoon van de kasteelheer en hij zou later zijn vader als kasteelheer opvolgen. Toen de kasteelheer zijn zoon zag, riep hij, het is een echte merkloot, want hij lijkt op mij. Iedereen moest daarom lachen en er werd die dag tot diep in de nacht feest gevierd op het kasteel. Want in die tijd werd er altijd een groot geboortefeest gehouden. Er werd gegeten en gedronken, gezongen en gedanst. En de doedelzakblazers speelden zo hard dat hun muziek zelfs kon worden gehoord in de kleine torenkamer waar de wieg stond. Marta, de oude kindermeid, schommelde de wieg zachtjes heen en weer. Wat maken ze een herrie, Zuchtte ze. Hoe kan een klein kind bij zoveel lawaai nu rustig slapen? Op dat ogenblik kwam Sjaantje, een van de dienstmeisjes, de kamer binnen. Marta, zei ze. Het is zo'n leuk feest. Je moet ook even gaan kijken. Hoe kom je erbij, zei Martha boos. Ik kan de baby toch niet alleen laten. Zijn moeder is nog te zwak om voor hem te zorgen en zijn vader denkt alleen maar aan feestvieren. Maar ik kan toch zo lang bij hem blijven, zei Sjaantje. Ik zal echt goed op hem letten. Vooruit dan maar, zei Martha. Dit is misschien de laatste keer in mijn leven dat ik een geboortefeest kan meemaken. Maar als de baby wakker wordt, moet je me onmiddellijk roepen. Sjaantje ging op de stoel naast de wieg zitten... en schommelde de wieg heen en weer op de maat van de muziek. Ze keek naar het kleine jongetje en dacht... Het is wel niet zo'n mooi kind... maar als hij op zijn vader lijkt, zal hij een dappere en sterke man worden... en daarom zullen alle mensen van hem houden. Sjaantje... ...wiegde met haar hoofd heen en weer op de maat van de muziek en viel bijna in slaap. Daardoor merkte ze niet dat de warme deken die Marta over de wieg had gelegd op de grond gleed. De baby werd wakker en begon te huilen. Sjaantje rende naar de trap en begon om Marta te roepen. Maar door de harde muziek en het geschreeuw van de mannen kon Marta haar niet horen. Sjaantje rende naar beneden. Op datzelfde ogenblik liepen er twee heksen langs het kasteel. Het waren geen boze heksen die vaak vervelende dingen met mensen doen, maar dit waren lieve heksen die met hun toverkunst alleen maar goede dingen deden. Hoor je dat? zei een van de heksen. Het pasgeboren kindje huilt en er is niemand om hem te troosten. Ze keek omhoog langs de toren en zag het kleine torenraam. Ik denk dat we daar wel doorheen kunnen, zei ze. De heksen vlogen langs de toren omhoog naar de torenkamer en keken door het raam naar binnen. Ze zagen dat de baby huilde van de kou omdat de deken van de wieg was gegleden. Arm kind, zei de ene heks, maar ik heb wel iets om hem warm te houden. Ze klom door het raam de kamer binnen en knoopte de lap gele zijde los die ze rond haar middel droeg. Ze legde de lap over de wieg. Maar dat is de heksenvlag, zei de andere heks. Dat geeft toch niet, zei de ene heks. Ik zal wel een nieuwe weven. Ze begon de wieg zachtjes heen en weer te schommelen en zong een wiegelied. Kleine jongen, slaap maar zacht. deze vlag heeft kracht. Bij de laatste woorden kwam de oude Marta de torenkamer binnen. Wat doen jullie hier? vroeg ze bang toen ze de twee heksen zag. Ze liep naar de wieg en zag de lap gele zijde. Ze wilde de lap wegtrekken, maar de heks hield haar tegen. Nee, Marta, zei ze. Het is wel een heksenvlag, maar het zal de baby geen kwaad doen. Wij zijn goede heksen. De lap zijde zal hem warmer houden dan de dikste deken. En wat nog belangrijker is, de vlag zal hem tegen vele gevaren beschermen. Marta luisterde geschrokken toe, terwijl de heks haar over de toverkrachten van de vlag vertelde. Deze vlag zal de erfgenaam van het kasteel kunnen redden als dat nodig is. Maar hij mag maar drie keer worden gebruikt. Drie keer mag er maar met de vlag gezwaaid worden. Daarna komen de heksen hem terughalen. De heks liep terug naar het torenraam en begon er buiten te klimmen. Ze draaide zich nog één keer om en zei: Maar drie keer, Marta. Vergeet dat niet aan de jongen te vertellen als hij groot is. En als hij de vlag niet gebruikt, moet hij het aan zijn oudste zoon vertellen en die weer aan zijn oudste zoon. Wilt u me misschien het wiegelied leren? vroeg Marta, want ze had wel begrepen dat het een bijzonder wiegelied was. Natuurlijk wil ik dat, zei de heks. En bij het horen van dit lied zal hij altijd rustig in slaap vallen. Toen de heksen vertrokken waren, tilde Marta het kind uit de wieg en droeg hem naar de feestzaal. Ze vertelde zijn vader wat er gebeurd was. De kasteelheer tilde zijn zoon omhoog, zodat iedereen het kind, dat nu beschermd was door de goede heksen, kon bewonderen. En hij kondigde aan dat de heksenvlag zou worden bewaard als de kostbaarste schat in het kasteel. Toen de jongen ouder was, vertelde Marta hem over de kracht van de vlag. Maar de jongen hoefde de vlag nooit te gebruiken. En hij vertelde het verhaal aan zijn oudste zoon en die weer aan zijn oudste zoon. Honderd jaar later werd het kasteel door vijanden aangevallen... De mannen in het kasteel vochten moedig, maar het zag er naar uit dat ze de strijd gingen verliezen. Maar net voordat ze zich wilden overgeven, dacht de jonge kasteelheer opeens aan de vlag in de torenkamer. Haal de heksenvlag, riep hij, dat is onze laatste kans. Een soldaat haalde de vlag en de kasteelheer zwaarde ermee. Opeens verschenen een leger vreemd geklede soldaten. Ze hadden heel grote zwaarden... ...en kwamen daarmee op de vijanden af. Die renden weg zo hard ze konden. Honderd jaar later werd het kasteel op een mistige nacht opnieuw aangevallen. De mannen in het kasteel vochten voor hun leven... ...maar ze waren met veel minder dan hun tegenstanders. De jonge kasteelheer zag dat de meeste van zijn mannen gewond waren... ...en riep dat de vlag uit de torenkamer moest worden gehaald. Hij zwaaide ermee en er kwam een mist die veranderde in een leger soldaten die de vijanden al snel op de vlucht hadden gejacht. De jonge kasteelheer stapte naar voren om hen te bedanken, maar ze waren alweer in de mist verdwenen. Er is tot vandaag twee keer met de heksenvlag gezwaaid. Nog maar één keer zal de vlag de kasteelheer kunnen redden. Daarom wordt de vlag als een kostbare schat bewaard in de torenkamer van het kasteel. En de heksen wachten geduldig totdat ze de vlag weer kunnen ophalen.